Onweer, smiddags meer zon en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. got me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 I can find a lover. I can find a friend. I can have security. Oh.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 Hallo ga It's a quarter.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 dietro le foschie, si affacciano sporgendosi le mie malinconie stasera dolce mica mia, io sto pensando a te, a te che forse stai sentendomi. sul manzale di un tramonto Profumano foschie Lo sai che non è facile Trovare le parole Trovar la porta giusta Per uscire da un dolore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 dano foschi così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 We'll be right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 Jan van der Putten met het NOS-journaal. De olie uit het lek in de Golf van Mexico breekt sneller af dan verwacht. Volgens Amerikaanse wetenschappers zorgen natuurlijke bacteriën ervoor... dat de olie sneller oplost dan werd aangenomen. Bovendien hebben twee stormen in het gebied de grote olievlek uiteengedreven, gedreven... waardoor die makkelijker afbreken. De wetenschappers maken zich nog wel grote zorgen over milieuschade op lange termijn. Informateur Lubbers heeft de VVD, de PVV en het CDA tot zaterdagavond laat de tijd gegeven om te laten weten of hun gesprekken iets hebben opgeleverd. De fractieleiders praten al sinds maandag met elkaar en Lubbers wil weten of het lukt om een meerderheidskabinet te vormen. Hij wil zaterdag voor middernacht uitsluitsel. In een huis en een tuin in een Noord-Frans dorp zijn acht babylijkjes gevonden. De ouders zijn na de vondst gearresteerd. De moeder heeft volgens de Franse media bekend dat ze sinds 1988 haar pasgeboren kinderen door verstikking heeft omgebracht. Ze zegt dat er nog meer kinderen in de tuin begraven liggen. Op last van de rechter moet Arizona een anti-illegale wet aanpassen. De Amerikaanse staat wilde een wet invoeren die onder meer toestaat dat agenten een arrestant om zijn papieren mogen vragen als ze vermoeden dat hij illegaal is. Arizona vindt de wet nodig om de criminaliteit tegen te gaan. Maar mensenrechtengroeperingen zijn bang voor arrestaties op basis van huidskleur. De rechter is het daarmee eens en schrapte enkele omstreden bepalingen. De gouverneur van Arizona gaat in beroep. In de voorronde van de Champions League heeft Ajax teleurstellend gelijk gespeeld tegen Pau Saloniki. In de Amsterdam Arena werd het 1-1. Ajax kreeg in het eerste uur veel kansen, maar scoorde alleen via Suarez. 20 minuten voor tijd maakten de Grieken gelijk. De return is volgende week woensdag in Griekenland. Het weer nog vannacht wisselen bewolkt, verspreid over het land buiend, koelt af naar 13 graden. Morgenochtend buien, met in het oosten kans op onweer. Smiddags meer zon en 20 graden. Dit was het NOS Show.